wel, ja. Ik dacht eigenlijk dat ik eh, dat ik dacht te lezen. Hoe gaat het? Ik heb een saaie avond achter de rug. Is Lennon er dan nog niet? Nee, die is uh, bij een vriend blijven hangen in een gat dat Jet heet. Dat eet die kreeft en gaat hij uh, zwemmen. En kom morgen. En Mr. Allright? Die is bij je broer kelster op. Arme stakker. Dus je zit er helemaal alleen. Zal het naar je toe komen Geen mens. Gaat als we laat gaan. vliegtuig meer. Ja. En treinen? Heet die die dan niet?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 Heb ik je verteld dat ik van jou hou? Ja, en ik hou van jou. En daarom ga ik een auto huren. Nee, nee, doe dat nou niet. Morgen wimmelt het hier van de journalisten. Nou, en? Oeh, scheiterd. Sorry. Oh, soms ben je zo'n lullige, burger mannetje, Maarten Beck. Ik ga ophangen en mezelf wat te eten maken. En slaap jij maar lekker in je eentje in die thuis hotelkamer van je. Dag.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 Ik denk wel dat jullie vrienden zullen worden. Hebben jullie voorkebent van me gesproken? We hebben van plan vanmiddag, maar hij was niet thuis. Dus, ja. uh, Albrecht zegt dat hij aan het vissen is of langs zijn klant, rijdt u. Ja. Hij zal nog vanavond aantal er zijn. Zeg maar, ik hmm. denk dat ik hier wat gezondheid ga opdoen. Wat een lekkere visserlucht is het hier. Wat een mooie, heldere hemel! Ja, ja. dus zullen wij afspreken dat wij nooit deze zaak ophelderen en altijd hier blijven. We laten de vrouwen overkomen. Ja. Oh, hoe gaat het met Ria? Dat dus is kwaad op me, denk je. Denk je? Maar ze er naartoe komen, maar ik, ik reageerde een beetje, een beetje lauw vanwege die journalisten. Schrijfend. Dat zijn Reo ook. Ik heb geprobeerd het te bellen, maar ze is er niet. En op zijn oude dag werd hij verteerd door een vlammende passie. Ja, nou, dat is kwamen. Leuk, kwart. leuk, leuk. Zit er genoeg dwars. Maar je weet toch goed die zijn, ze steken overal hun neus in. Nou, wem. Zolang ze maar uit je slaapkamer gaan wegblijven. En anders weet je heus wat je met die neus moet doen. De deur er tegen en ook. Hm? Zou jij hier echt willen blijven, lenen? Met andere woorden, zou jij zo vriendelijk willen zijn om van onderwerp te veranderen alleen uit? Nou, beste Martin. Of ik hier zou willen wonen, bedoel je? Nee, nee, dat zou niet gaan, denk ik. Maar het lijkt allemaal wel mooi, als je het zo ziet, maar... Nee, ik zou depressief worden na twee weken zo'n gat als dit. Hoe mooi het hier ook is. En jij bent net zo, dus jij kunt het weten. Bovendien, als je getrouwd bent met een vrouw die zo energiek is als de meiden... Kijk, die moet iets om handen hebben, hè? Hoewel, als ik hier een pot had, zou je kunnen ja, Vroeger was ik altijd heel loers van natuurlijk van jou. Dat kunst. Maar nou heb jij toch rea? Ja. Hm? Ik bedoel... Uh... Ze is echt een perfecte vrouw voor jou. Ze is intelligent, is vitaal. Ze heeft humor en warmte. Ze is een goede kameraad en ze is een uitstekende moeder. <laughs> Je hoeft er niet aan te verkopen. En bovendien is ze mooi. Die lijkt veel jonger dan ze is. Verkocht. <laughs> nee, ik kan me echt voorstellen dat ze cursussen in Spaans, of jazzballet yes, zou leiden, of wat dan ook, als ze in het dorp al dit zou wonen, iets organiseren met andere vrouwen. Hè? Oh ja, ja. Dat is vast wel aan te denken. Maar net als ik zou ze het niet echt naar de zin hebben hier. Nou, we zijn wel eenmaal echte uh, stadsmensen. Ja, dat ja. zeg, heb je de krant al gezien? Ja, vrouw vermoord in een En dat terwijl ze alleen maar verdwenen is. Het staat er wel in heel grote letters, maar er staat ook een vraagteken achter. Ja, heel klein. Die kranten, allemaal een leugen, viezigheid, ellende. Kijk nou eens, Martin. Nou, wat? Een zinger. En wat? Waar heb je het nou over? Nou, dat is een stoep, een zinger. Tot minstens 25 jaar oud. Ze leuke auto, honger, slinkers, is de pest. De het huis van ons staat op alle voorpagina's.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 toen kon je nog zeggen dat we verdomd fanatiek waren. Als jij soms denkt dat ik hier weg ga voordat dat ik deze zaken boek. Ik denk niks. En ik beloof je, als er hier een behoorlijk restaurant is, dan blijf ik je helpen. Maar ik mocht naast een bekende seksmoeder aan haar woonden. Zullen we hier gaan zitten? Ja, is goed. Ja. En waarom staat er altijd wel een foto van jou in en niet van mij? Martin Beck, de beroemde speurder. Ja, nou, die foto is van tien jaar terug. Je hebt nou een veel oudere kop. Hm. <laughs> we we het we is een lekkere, hè? Meneer, ja. bedankt. Zeg ze, jij de serveerster, hè? Nou, ze komt eraan. Straks komen expressen en achterbladert in de hele hoorde zal ze allemaal op jouw dag sturen voor een verklaring? Een bloventje. Hoe zit dat? Ben je even een plat verklaringen te geven? Ik denk het heel. Je zou toch heel binnenkort zoiets als een persconferentie moeten worden? We denken dat toch meneer het dus niet? Even kijken. Uh, sponserhaché met bietjes en augurken. Goedemiddag, ik vrouw. Ja, ja. uh, Tweemaal ja. sponserhaché en de heer ja. rattenplan plan en een fles koud bier. Goed, meneer. Uh, maak er maar twee flessen van. Komt er al meneer. Ja. Hé, hey, Martin. Oh. Zie jij die gent, hè? Nee, nee. Ja. Wat is er met hem? Ik kom mij bekend voor. Me. Nee, een of andere journalist. Nee, nee, nee, Of nee. misschien toch wel. Ja, ik ken hem ergens van nee, niet. Geen nou zeg. Hij zit trouwens de hele tijd om de kant op te kijken. Oh, wacht, dan staat hij op. Komt hierheen. Nou, ja. hm, dat zou ik hebben. Nooit speelde met een vreemde Martin, dat hebben jullie toch al zo vaak gezegd. <laughs> um, ik weet niet of jullie mij herkenden. Moet dat dan? We hadden het er juist over, maar ik geloof niet dat ik eh, het uh, gevoel heb. Het ook uh, Gunnarsson. Dan weet ik tegenwoordig boomman. Ach ja, nou herinner ik me niet meer. Jij hebt al het mat Mattson... Gedood, ja, zeg het maar gerust, want zo was het. Ja, eerder zoals jij. Je was dronken. Ja, en uh, jullie, inspecteur Beck en Colbert... Jullie hebben me ingerekend? Nou, dat heeft ons moeite genoeg gekost. En veel voldoening hadden we er niets van, moet ik zeggen. Als dus je het weten wilt, ...ik heb je altijd meer gezien als een slachtoffer van de omstandigheden dan als een goedbloedige moordenaar. Ik bedoel, die mat die vroeg er wel om. Ja, maar toen had jij toch een baard en kort haar. Je was nogal dik. Ik herkende je niet meteen. Ga zitten. Ja, dank je. Je bent veranderd. Mager geworden. Hoe doe je dat? Ja, dat is niet met opzet gebeurd. Maar voor de rest heb ik wel geprobeerd. De wusters dus om van uiterlijk te veranderen. Ik vind het een pluspuntje die me niet herkende. En je heet nu anders, hè? Ja. ja. Bolman is de naam. Waarom Bolman? Zo heette mijn moeder, voordat ze trouwde. Ik was de even ouderste. Nu ben ik gewend. Mijn oude naam heb ik zo goed als vergeten. Ik zou het ook prettig vinden als jullie hem vergeten. Oké, okay, Bommel. Zeg, wat doe je hier eigenlijk in NLUV? Woon je hier? Uh, nee, nee, eigenlijk ben ik hier om te proberen uh, een interview van jullie te krijgen. Ik woon in Trelleborg, Ik ben tegenwoordig bij de TA. Ik heb dat stuk op de koopagina geschreven. Maar jij hebt geen autoredacteur? Ja, maar bij een provincieblad moet je van alles doen. Ik heb mazzel gehad dat ik die baan kon krijgen. Maar reclaceringsambten is het voor me gereden. Ja. Heb jij ook vergeten, Bommel? Uh, ja. ja. Wil je misschien iets drinken? Gewoon een of zo? Nee. Nee, nee dank je. Dan ik denk zeker niet in dienst. Nee, ik denk helemaal niet. Uh, niet meer. Hoe vanuit. lang werk je al bij die krant? Uh, nou anderhalf jaar nu. Hm. Ik kreeg zes jaar, zoals jullie misschien nog wel weten. De doodslag. Ik heb er drie van gezeten. Ik uh, kreeg me automatisch strafverkorting. En toen kwam ik voorwaardelijk vrij. Nou, de eerste tijd. ja, dat, dat was verschrikkelijk. Bijna nog erg dan de gevangenis. Ik weet wat ik moet doen.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 Wat? Interpol? Ja, Interpol. Wie is dat ervoor? Staat hij dan echt? <laughs> Zelfs politiemensen denken dat Interpol een nogal ondeugdelijke organisatie is, Log, en bureaucratisch enzovoort enzovoort. een soort uh, façade met niks erachter, maar zo is het niet. Hm. Zes uur geleden heb ik vanuit Vellenborg per Telex navraag gedaan naar Mord. Ja, bij wie dan? Bij Interpol Parijs. Het is niet waar. Ja. En? En ik heb gevraagd of Bert Mord op een van de politieregister voorkomt en zo ja, waarom? Want dat ik nou op binnen. En bovendien behoorlijk uitgebreid ook. Wat jij me aan het verstand probeert te brengen... is dat ik mijn werk soms wat uh, te provinciaals doe. Huh? Nou zeg het maar eerlijk, Martin. Zolang het toe is. En dat was het blijkbaar tot nu toe. Maakt helemaal niks uit. Maar niet slecht je ook af en toe eens naar Schellenborg te gaan... en van dat soort faciliteit gebruik te maken. Allright. <laughs> en waar ben je nou te weten gekomen? Uh, wil je nog bier? Nee, nee, ik niet. Nou, ik wel graag. Ik had er eentje gaan pakken in het hotel... maar dat zit nou propvol met journalisten. Ja, voor alle zekerheid heb ik het...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 Op zijn ogen gelet en steeds op het randje van mijn stoel gezeten. En ik had geluk, denk ik. Hij wou we wel de gazen nemen, maar de tafel stond tussen ons in. <laughs> Welkom in een rustige provincie, heer. Nou, en wat zegt de teleks nog meer? Dan op dezelfde dag werd ik door de politierechter gesleept en schuldig bevonden aan versturing van de openbare orde. En wat aan het rapport Justifiable Homicide werd genoemd. En dat schijnt niet strafbaar te zijn in Trinidad Tobago. Ah, Jimeno. Justifiable Homicide.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 Als ik even voorzichtig mag lachen. Mark zou nog jaloers op de kat kunnen worden. Ja. Daarom hadden ze ook geen kat. Nou, beetje weinig om mee aan te komen. En dan hebben we nog Volker Benson. Mm, Volker Benson heeft helemaal geen alibi. Staat bekend als gewelddadig. Maar heeft hij een motief? Het motief zou zijn dat hij een beetje getikt is. Bij die moord op Rosjana Stenström zat er een heel diep en gecompliceerd motief. Aan. Ah, onzin. Er was iets waar jij en ik nooit over hebben gepraat.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 Vraag of hij hierheen komt? Nee, nee, ik wil hier bij hem thuis willen praten. Oh ja? En dan zeker heen rijden met een stiert ouders van de pers achter ons aan. Desnoods, als dat niet van mij er valt. houden we die persconferentie ervoor of daarna? Uh, daarna zou ik zeggen. En hoe weten we wanneer van thuis bent te zijn? Oh, dat weet ik. Hij gaat om 6 uur van huis en komt om 1 uur s middags terug. Daarna gaat hij s'avonds weer weg om zijn net uit te zetten. Een gewoonte, mensen. Hm, Oké. Okay. Dan gaan we om kwart over een heen. En om 3 uur praten we met de pers. Nou. Kan een interessant dagje worden. Denk je? Uh, de loog gaat er gauw genoeg af hoor. Zeg, denk jij dat wij het kunnen waren om naar het hotel te sluipen, te gaan slapen? Nou, de V uh, is nou al een vuur dicht. De lui die op zijn nog, die zitten vast ergens te kaarten. Laten we maar gelijk opbreken. Uh, bedankt voor je gastvrijheid, Gregor. Ja, tot morgen. Ja, trek je maar niks aan van ons chagrijnen. Het is mooi en afwisselend werk bij de politie. <lacht> ik ben toch te oud om te veranderen. Ja, ik hoop het. Luister, hoe is het eigenlijk? Kan ik vanuit het hotel bellen zonder dat een of andere telefonist me afluistert? <lacht> ik hoop het. Zeg, wie wil jij nou nog bellen? Ah, uh, Rea? Hmm. Als die een beetje verstandig is, laat ze je bellen tot je ons weegt. Mm-hmm. No. Zij doet al best. Maar nou, wat doe jij? Niks. Ja, nou, wat uh, gaan we nou krijgen? Wie is daar? Meneer Beck. Ik ben van de gezamenlijke geïllustreerde pers. Dus je mag ik u een paar vragen stellen. Hm? Meneer Beck. Jezus. Oh, je ik wil het van de Mag ik toch even binnenkomen, meneer Beck? Ik kom een bijzonder indiscrete vragen stellen over uw liefdeleven van de laatste tijd. Jezus, ja. Hm, kijk niet zo verbaasd. <laughs> Ik heb bij de receptie gezegd dat je me verwachtte. Dus je naam is meteen aan grabbels gegooid. Dat je het maar weet. Ja, wat, wat, wat, wat doe jij hier? Wat een domme vraag. Ik kom slapen. Wat anders? S -s -s slapen? Hier? Bij jou? Oh nee, zus, wat ben ik blij dat je er ja. bent. Hè. Toch? Nou, dat ja. is al iets. Wacht even. trek mijn kleren uit. Maar ik heb geen nachtgoed bij hem. Wat heb jij daar aan? Pyjama? Ja, ik, ik, ik trek hem, ik trek hem uit, ik mm, trek hem mm, uit. Niets daarvan. Wat denk u wel, meneer Beck? Dat de worden gezamenlijk de pers niet van beter. O, oh, meneer Beck, meneer Beck, wat bent u meeg? Afschuwelijk, oh wat eng, meneer Beck. ja, ja, ja, hé, kom gauw naar bed. Ik heb je gebeld, ik heb je gebeld, gebeld, gebeld, maar je was er steeds niet. Nee, natuurlijk niet. Zet hem eens op. Oh, kolom van de slaap. Hij schuift nou eens open, limbo. Zeg moe. Hoe ben je jij gekomen? Met een huurrouter. Met een. Maar dan moet je zeker twintig uur gereden hebben? Ja, ik ook. Handen hey, thuis. Ik ben nog steeds kwaad op je. Hmm. Hmm. Even, lekker zacht, bed. Echt dom, hè? Wat hmm. toch wat fijn dat je dat bent. Maar oh, ja, wat goed, Toch? Ja, natuurlijk. Sorry dat ik zo, zo schijterig was. Maar die, nou, die, die journalisten ging op een zenuw wijden. Maar uh, ze kunnen doodvallen. Echt waar? Uh, ja, ze kunnen allemaal dood. doodzodermiedelen. So, Meneer Beek, wilt u op uw eigen helft blijven? Waar is uw pyjama? Ik, uh, ik had het spijt van Madeen dat ik je ophing. Ik zeg, je uh, moet me helpen met dat. Dat soort scheidige ding achter je. Ja. Hm. Voor Jij liet vlug, Martin. Je mag me nou wel aanraken. Mm -hmm. Als je wilt. We hebben een fantastisch stijl van laopdort. 1 uur, lieve luisteraars. Machier uw verslaggever trots het politiebureau van Anders Levuid. Samen met de bepaalde is de keer Martin Beck.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 actie te komen. Heel, heel onaardig natuurlijk, maar ik moet zeggen, de heren van de pers reageerde reuze alert. Met hun mond toch vol haringsalade en stampot sprongen ze in hun auto's. Ja, vaak achtervolgd door voorbij zaten de die met de rekening bleven zitten. Maar ja, dat horen wij niet waar. Dat is nu juist de sport. Maar, lieve luisteraars, wij mogen trots zijn op onze wakkere journalisten. Zeker tien auto's, stel ik, achter onze surveillancewagen. Ja, en er is maar één voertuig dat schittert door afwezigheid. En dat is de groene zinger van Orke Bowman. Um, in vertrouwen mag ik u meedelen van de heren politie dat daar een hele simpele verklaring voor is. Inspecteur Leonard Koolberg heeft namelijk woord gehouden en gisteravond al naar Trelleborg gebeld... ...om deze uitgevoerde journalisten te tippen over het tijdschema. Wat zegt u? Ja. politiek? Nou ja. Wat doe je nou, ja. profeck? Ik ga er naar schouw van die hele meute rustig een plasje staan doen. Ik moet toevallig. Ja, Dan kan ik het helpen? Ah, dat is bijna een keppingbots ja. in. Huh.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 Ik ben daarbinnen keurig achter een boom gaan staan. Kijk eens, daar is het huis. Klein en oud, maar heeft het goed onderhouden. Kom op vinger. Mooie wagen, hè? Tegen zo'n oude sportcar weegt geen moderne stupe op Rek, heb je volkebentje. Jezus, hij is niks veranderd. Hallo, oké. Okay? Wat kan ik voor je doen? Zullen we binnen wat gaan kleften? Praten? Ja, we hebben alle papara's en zo. Maar je kent me toch? Ik zou heus niet komen als het niet nodig was. Ja. Ja, Nou, uh, kom dan maar binnen. Jarlo. Ja. We, we. We zullen maar in de huiskamer gaan zitten. Zijn hm. jullie hebben heel wat bekijks meegebracht? Ja, tegen onze zin, geloof me.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 Ja, dat is precies wat ik heb Zoals gehoord. Ze was op het postkantoor. Daarna nou zou ze de bus nemen tot de afslag hier. Dat heb ik ook gehoord. Dan zijn de getuigen die beweren... dat jullie met elkaar hebben gepraat op het postkantoor. Ja, dat is waar. Ze bestelden voor vrij de rijden. Siegfried Mort, had die dag de auto niet? Nee. Nee, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Ja, dat nou wil ik jou vragen. Wist jij dat ze de auto niet had... toen jullie elkaar op het postkantoor tegenkwamen? Ja.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 Maar daarom kun je nog niet negeren dat meer dan de helft van de mensheid uit vrouwen bestaat. Ja, want er zijn verschillende soorten vrouwen die ik ben tegengekomen waren allemaal slecht. gewoon slecht. Laten we dat onderwerp geloven maar laten we rusten. Ja, We gaan niet graag. speculeren, we houden ons bij de feiten. Jullie gingen een paar minuten na elkaar het postkantoor uit, niet meer? Ja. Wat gebeurde er toen? Ik haalde mijn wagen en reed naar huis. is niks? Ja. je wat stond toen op bij de bushalte. Of niet? Als ze bij de bushalte stond...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 Wat houdt dat ding bij Tom? Ja, waarom zeg je geen jij tegen Volke? Zo'n verdomd krampachtige toestand zelf. Ik kan het niet. Wat? Ik kan het niet. Tje, nou, dan valt het niet over te praten. De waarheid door weer en wind als het moet en draag altijd weer zon was te goed. Dat is een schoonst gezegde. U kent de Siegfried dus. Ja, soms moet u toch aan dat denken als vrouw. Hm? Ik wil u iets vragen. En ik ben een antwoord bij Tom. Hoe beschouwt u haar als vrouw? Even antwoord, Volke. Je moet nog antwoorden, hè. je eerlijk. Soms zie je haar als vrouw. En niet vaak. En? Nou, ik vind dat ze... Ja, wat? weerzinwekkend, onzedelijk, als een beest luid. Maar ik zie haar vaak. Ik heb er maar twee of drie keer aan haar gedacht. Ja, dat is toch wat jullie van me wilden laten zeggen, of niet? Nou, maar ik denk niet kwaad over jullie, hoor. Het is, is jullie werk... Bijna is het zijn eieren verkopen. Nemen jullie me, me nou mee? Heb je Chiever is ex-man gezien? Ja, twee keer. Hij reed in een beetje vol voor. Wacht nou op. Zullen we ophouden? Ja. We nemen je niet mee. Maar, maar jullie komen wel terug? Dat hangt ervan af. Nou, tot ziens volgende. Ja. Tot ziens. Dit was het elfde deel van de laatste veertien delen van de woordspelserie Moordbrigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sherwall en Waluwe.